Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Ouskaan wordt vandaag op bortocht vrijgelaten. Hij moet een miljoen dollar betalen, krijgt een elektronische enkelband en mag zijn appartement niet verlaten. Zo heeft een rechter in New York bepaald. De inhoudelijke behandeling van zijn verkrachtingzaak is waarschijnlijk pas over een half jaar. Intussen is de strijd over zijn opvolging losgebarsten. De Franse minister Christine Lagarde lijkt vooralsnog de belangrijkste kandidaat. In Spanje gaan steeds meer jongeren de straat op om te protesteren tegen de hoge werkloosheid in het land. Op veel plaatsen hebben ze pleinen bezet. De grootste manifestatie is op een plein in het centrum van Madrid. Elke avond komen er duizenden jongeren heen om te zingen en bier te drinken. De Spaanse werkloosheid is opgelopen tot ruim 21 procent. En onder jongeren zelfs tot 40 procent. Het hoogste percentage in de Europese Unie. NAVO-straaljagers hebben vannacht acht Libische marineschepen vernietigd, zegt de NAVO. Al. Die geeft als reden dat de Libische marine de afgelopen weken steeds vaker hulptransporten hinderde. Bovendien vormden ze een bedreiging voor NAVO-schepen. De Libische regering ontkent en stelt dat maar één van de getroffen schepen van de marine was. De Israëlische premier Netanyahu heeft scherpe kritiek op de toespraak die president Obama gisteren hield. Volgens Obama moeten de grenzen van voor 1967 het uitgangspunt zijn voor vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. Volgens Netanyahu is dat funest voor de verdediging van Israël. Hij verwacht dan ook dat Obama terugkomt van zijn uitspraak. Netanyahu is vandaag in het Witte Huis voor topoverleg. In de play-offs voor Europees voetbal heeft ADO Den Haag thuis met 4-2 gewonnen van Roda JC. Herakles won thuis met 3-2 van FC Groningen. Ook in de strijd om promotie en degradatie zijn play-off wedstrijden gespeeld. De uitslagen: Volendam VVV 1-2, FC Den Bosch, Excelsior 3-3. Veendam, Helmond, Sport ook 3-3 en Cambuur, Zolle 2-1. Het weer vanmiddag periode met zon, maar in Zuidoosten kans op een bui. Maximum temperatuur 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staat file op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk. 3 kilometer. Tot zover de verkeer. In Circus Zandvoort ben jij de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 Jazz. Goedemorgen, zandvoort. Zoals iedere zondag tussen 10 en 12 uur. Zie je van jazz. Ja, luisteraars. Vandaag samengesteld en gepresenteerd, uw gastheer Hans Sandbergen. En u begrijpt, ik begon het programma zoals altijd, zoals ik al 10 jaar doe, als ik een programma voor u mag presenteren met Close to You. Gezongen door Diana Washington en begeleid door Lionel Hampton. Ja, vanmorgen een, een scala van, uh, van jazzmuziek op deze prachtige zondag. En uh, ik ben in mijn kast gedoken en ik kwam allerhande muzici tegen die ik in deze tijden niet gedraaid heb. Zo ook bij Charlie Bird. Ik vond een opname van hem uit 1963, dus al heel lang geleden, maar remasterd, uh, live at the Village Gate. En hij trad op daar met zijn trio. Uh, Keeter Bates op de bas en Bill Reitenbach op de drums. En natuurlijk Charlie Bird, de gebedadigde gitarist op de gitaar. Ik heb een stuk uitgezocht van Frank Forster. Luister u naar Charlie Bird Trio in Shining Stockings. The village case is the Charlie Bird Trio. Ja, luisteraars, naar het uh, meer ingetogen uh, gitaarspel van uh, Charlie Bird, was dit het meer swingende van Herb Ellis, ook zo'n virtuoos op de gitaar. Hij werd uh, begeleid door niet de minste namelijk Oscar Peterson piano, Sam Jones op de bas en Bob Durham op de drums. En het was natuurlijk Coast Montgomery's Neptune Naptown Blues. Een genot om naar te luisteren, naar deze swingende muziek. Ja, heel wat anders nu. Ik kreeg van mijn... Uh, mede-presentator Tom Hendricks een prachtige CD toegestuurd. En uh, hij weet dus dat ik een groot liefhebber ben van de vibrafoon, een prachtig instrument. En uh, hij had een cd gevonden van het Modern Jazz Quartet. Opnames uit Ljubljana 1960 met natuurlijk Milt Jackson vibrafoon, John Lewis op de piano, Percy Heath op de bas en Connie Kay op de drums. Deze opnames zijn eigenlijk uh, pas in 1995, dus uh, heel wat jaren later, uitgebracht... Als een tribute van de overleden Conniquet in 1994. Een werkelijk schitterende CD. Luister nu naar deze, dit uh, kwartet, het Modern Jazz Quartet, in Ho High the Moon. <truim> Dit was natuurlijk Brooks Bowman's East of the Sun and West of the Moon. Ja, hier voortreffelijk gespeeld natuurlijk door het, uh, door het Modern Jazz Quartet bestaande uit uh, John Lewis Piano, Percy Heath op de bass, Connie Kay Drums, Milt Jackson Vibraphone en als speciale kalt de altist Paul Desmond. Schitterend gespeeld, hele oude opname in uh, 24 december, dus op kerstdag 1961. ...in New York's Town Hall. Ik wou dat ik erbij geweest was. Dat is toch genieten. Ja, deze mensen zijn eigenlijk niet meer te horen met z'n vijven. Jammer is dat. Ook die niet meer te horen is namelijk Ruud Brink. Ik heb diverse cd's van hem de laatste paar jaar kunnen kopen... En uh, ja, het blijft een fantastische tenorsaxofonist. Jammer genoeg is hij niet oud geworden. Ik heb hier een opname van hem met het zogenaamde Ruud Brink-Urf Rochling-kwartet. Urf Rochling speelt piano. Victor kai Hatu op de bas. John Engels natuurlijk op de drums. En Ruud Brink-tenor. Luister jullie naar het o zo mooie. Hier is Erno van, ja, de Rob Agerbeek Ruud Brink kwartet, Rob Agerbeek natuurlijk op de piano, Ruud Brink tenor, ze werden begeleid ook nog door Harry Emery op de bas en Joe Kraus, op de drums schitterende muziekmakers, ja, en uh, diverse cd's zijn nog steeds te krijgen een andere prachtige rietblazer is Ferdinand Pogel uh, hij, heeft, hij treedt trouwens nog steeds op en hij heeft schitterende muziek gemaakt onder andere samen met uh, Wim Overgouw de gitaar, lopdrang reis op de bas en John Engels drums. Hij heeft deze week ook weer een prachtige prijs voor zijn oeuvre gekregen. Ik heb een stukje muziek uitgekozen. Ooit geschreven door Cole Porter. Every time we say goodbye. Ferdinand Pavel wordt het. Ja luisteraars en zo zitten we alweer tegen de klok van 11 en zit het eerste uur zie je van jazz er alweer op. We gaan zo naar het nieuws en uh, naar de reclame. En daarna zijn we natuurlijk weer terug met lekkere, lekkere jazz op deze prachtige zondagmorgen. Tot na het nieuws.